9 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Uit Washington komen positieve berichten over de mogelijkheid... dat er alsnog voor middernacht een akkoord is over de begroting. Volgens president Obama is in het congres vooruitgang geboekt... bij het vinden van een oplossing voor de fiscal cliff. Een paar uur voor de deadline verloopt... lijken de democraten en republikeinen een oplossing te hebben. Er zou overeenstemming zijn over de salarisgrens... waarboven de belastingen omhoog gaan. Als de partijen er niet voor middernacht Amerikaanse tijd uitkomen... treedt automatisch een reeks aan ingrijpende bezuinigingen... en belastingverhogingen in werking. Het is nog niet duidelijk of de vuurwerkshow in Rotterdam doorgaat. De harde wind kan roet in het eten gooien. De organisatie beslist pas om kwart voor twaalf... of het spektakel bij de Erasmusbrug doorgang kan vinden. Omdat het weer erg veranderlijk is... kan de organisatie er nu nog weinig over zeggen. De vuurwerkshow in Rotterdam is de grootste van Nederland... Dit jaar is de show voor het eerst volledig op muziek geprogrammeerd. Vanwege de voorbereidingen is de Erasmusbrug al sinds 6 uur gesloten voor het verkeer. Ook in Amsterdam waait het erg hard. Het was daarom lange tijd onduidelijk of een vuurwerkshow bij het Oosterdok door zou gaan. Rond half acht gaf organisator IDTV groen licht. In een huis in Maastricht heeft de politie 500 kilo vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Ook vonden agenten er hard- en soft-drugs. De politie had aanwijzingen dat er vanuit de woning in vuurwerk werd gehandeld. Bij de inval van vanmiddag werd de 29-jarige bewoner aangehouden. In Scherpenzeel in Gelderland is een jongen van tien gewond geraakt... toen hij vuurwerk in zijn nek kreeg. Het stuk vuurwerk kwam in zijn kraag terecht en ontplofte. De jongen liep ernstige verwondingen op aan zijn rug. Het weer, vanavond steeds meer regen. De jaarwisseling verloopt dan ook regenachtig en er waait een stevige wind... Morgen op nieuwjaarsdag eerst ook nog wat regen. In de middag af en toe zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is iets na 9 en je luistert naar de speciale oudejaarsuitzending van BNN Today. Vandaag... Blikken, Luc en ik, terug op de mooiste gesprekken en reportages van 2012. En dat doen dat klopt. we met een glaasje goedkoop bocht. <laughs> ah. En well, het smaakt me prima, Dat hoort erbij. En, uh, en die oliebollen. Die zijn, ik zie wel, die met krenten doen het uiteraard het beste. Ja. Die andere. Sowieso begrijp ik niet zo goed waarom je oliebollen zonder krenten zou, ik ook niet. zou maken en nee. kopen en ik denk, eten. Ik denk voor dat je een goedkopere versie hebt. Dat, als je, dat, dat je, je gewoon zonder krenten. Nee, nee, volgens mij zijn ze allemaal zo rond de 80 cent per bol. Huh? En, uh, en maakt het niet uit of er krenten of geen krenten in zitten. Is dat zo? Ja, ik, ik duik daar in 2013, ga ik daar <laughs> eens even induiken. Een doorvrocht reportage <laughs> ja. komt eraan. Uh, wat doen we nog meer, Luc? Een um, gesprek met Tovic Dibi dit uur was een heel mooi gesprek. Uh, uh, vlak nadat hij bekend maakte dat hij voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks ging. Mensen moesten wennen aan het idee van... Oe, ook bij GroenLinks gaat een strijd ontstaan tussen kandidaten. Maar wie staat er dan en... aan achter je? Dat moet de komende tijd gezien worden. Zwemmer Maurice Delen die heeft drie medailles gewonnen op de Paralympische Spelen. Maar daar herinnert hij zich helemaal niets meer van. En dat is niet zo gek, want hij heeft naar een geheugen van drie dagen... Als ik naar mijn eigen opnames zit te kijken van mijn wedstrijd... is het alsof ik naar een hele spannende wedstrijd zit te kijken. Maar ik heb totaal niet in de gaten dat ik er zelf in lig. Echt bizar verhaal is dat zo ja, meteen. Ja, dat een mooi verhaal. Ja. Uiteindelijk heb ik die man nog meegenomen toen ik voor de eerste keer bij de wereldrijd door zat. Oh, ja. En uh, toen, nou ja, iets breder publiek, zoveel reacties, zo'n bijzondere vent. kon hij jou nog herinneren toen jij, uh, nee, jij hem belde? Ik, nee, ik belde hem op en heel toevallig had zijn broer net uh, het linkje gestuurd... naar het interview dat ik met hem had in BNN Today. Ah. En toen zei hij, van, als ik dat niet net toevallig had teruggeluisterd... had ik geen idee meer wie je was. Ik dacht zo. Oh. En toen zei ik, ga je mee naar de wereld, door. Toen zei hij, ja, nou ja, wat is dat? <laughs> dus ik zei, oké, okay, nou, ik uitleg. Ja, je weet wel, Matthijs van Nieuwkerk nog nooit van gehoord. Nee, ja, misschien wel ooit van gehoord, maar gewoon vergeten. Ja, vergeten, ja. ja. ja Bizar verhaal. Ja, zo meteen het gedeelte van dat hele mooie interview. Uh, en er zijn natuurlijk topics. Ja, hallo. Laten we de topics niet vergeten, maar die zijn anders dan normaal. Dit is ja. topics. Ik heb een uh, selectie gemaakt, willen van, uh, nou eigenlijk de leukste topics van het jaar die wij het leukst vonden. Ja, er is dus geen grens aan de grootheid van Lionel Messi. 2012 is echt zijn jaar en dat vinden ook zijn medespelers. Ja, geweldig natuurlijk. Dat Messi nu 90 doelpunten heeft gescoord. Hij is echt een legende. Ik kan je best vertellen, we waren allemaal jaloers... op de fan die het veld oprende en met Messi knuffelde. Tuurlijk, hij kreeg daarna de knie van een Spaanse politieman in zijn ballen... maar dat zou ik er zelf echt wel voor over hebben. Zelf knuffel ik elke avond met een zelfgemaakte pop die lijkt op Messi. De haren van die pop zijn de echte haren van Messi. Ik heb ze voor 30.000 euro gekocht van de kappen van Messi. Elke avond lig ik nu lepeltje lepeltje met de Messi-pop... en ruik ik aan het haar. Soms komt er een haar in mijn mond en die slik ik dan gewoon door. En dan is het net alsof Messi even in mij zit. Natuurlijk niet op een seksuele manier, dat zou een beetje raar zijn. De paus heeft getwitterd. De coach van de katholieken heeft sinds een paar weken een Twitter-account... maar liet tot nu toe niet van zich horen. Maar vanmorgen was daar dan eindelijk de eerste tweet. En in zijn tweet schrijft hij... Beste vrienden, ik ben verheugd om met jullie in contact te komen via Twitter. Dank voor jullie overvloedige aandacht. Ik zegen jullie vanuit het hart. Ja, een dikke digitale smakket, dus van de paus zelf. En Die tweet die, uh, werd trouwens gestuurd met het account Pontifex. En Pontifex is al jaren het alter ego van de paus in World of Warcraft. De paus schrijft zijn berichten in het Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Duits, Pools, Frans en Arabisch. En hij heeft ruim 660.000 volgers. En al die volgers, waaronder ik kreeg al snel nog een tweet om de oren. Een vraag, hoe kunnen wij het jaar van het geloof vieren in ons dagelijks leven? Een soort paus quiz, dus. Nou, niemand die het wist, maar gelukkig geeft de oude baas later zelf het antwoord. Namelijk door te praten met Jezus in een gebed, naar hem te luisteren in een gospel en naar hem te zoeken in diegenen die hulp nodig hebben. En hierna had paus Pontifex de smaak helemaal te pakken en volgde er nog wat tweets. Ik noem er even maar een aantal. Hoe kan geloof leven in een wereld zonder hoop? Een gelovige is nooit alleen. GTA aan het kijken. Lekker ding die Sinan. Fucking moeilijk dat grote thema. maar ja, het is het nog niet in het Arabisch. Hashtag fuck my life. Alweer Jan Mulder, kun je niet een keer iemand anders uitnodigen. Hashtag Kak, inlog van mijn Facebook kwijt. Yes, kaartjes voor One Direction. Neil is echt cute. XOXO. Ed bij LC zenuwachter. Ik weet niet waar het op gaat. Uh, heeft Ferry Mingle zijn Twitter account eigenlijk al terug. 9 uur geweest. Hashtag plop. Hashtag YOLO. Dat gezeik over dat weer. Hier in Rome is het altijd een rokjesdag. En retweet als je ook geen zin hebt in school morgen. Uh, en toen heb ik hem echt geblokkeerd. Ik werd er helemaal gek van. Een hele middag. Ik ben Geert Wilders, lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid. En nou, het is fantastisch om hier als vakantiekracht... heet dat geloof ik... om een uurtje DJ te mogen zijn bij Q Music. Uh, heeft u vragen? Zijn er luisteraars die vragen hebben voor mij, dan uh, stuur een tweet. Ja, leuk. Op twee uh, radio-uitzendingen van Gert Wilders. Als DJ Breaky Breekie Geert staat hij vandaag een uurtje plaatjes te draaien... en vragen te beantwoorden op Q-Music. En natuurlijk spelletjes spelen. Het geluid... Dan spelen we nu en het is weer tijd voor Het Geluid. In kas 6900 euro en dat is bijna 15.000 oude gulders. Dus dat is een hele hoop geld. Nou, Volgens mij heb ik Amanda aan de telefoon. Nee, je spreekt met Luc. Hartstikke leuk. Alles goed met je, Amanda? Ja, uh, ja, ja nee, alles goed. Ja. Hartstikke leuk. We laten even het geluid horen... en daarna wil ik van je horen wat je denkt dat het is. Het Geluid. Het Geluid. Het geluid. Amanda, wat denk jij dat dat is? Ja, ik denk dus dat het een uh, vis is... ...van de visafslag op bulk, die dan zo in stukjes wordt gesneden. Een papiersnijder die een stapeltje papier snijdt. Ik kijk nee, even, maar vis. ik weet het zelf ook niet, naar de jury. <laughs> en helaas, Amanda, de jury knikt... Nee, ja, ik zei toch een vis. volgende keer misschien beter. Ja, dat dan betekent... Wat, wat voor dankjewel maar, voor het meedoen. Ik heb hem een, een hartige papiersnijden. Nog meer dan 15.000 uh, euro. Ik heb het gewoon lekker. Dat is geluid. Ik Nee. Ja, en Geert deed meer dan een spelletje spelen... ...persoonlijke vragen werden beantwoord. Alicia Keys, Empire State of Mind. Ik hou veel van Nederland, maar wat zingt zij? Mooi over die prachtige stad aan de andere kant van de oceaan. New York, een geweldig mooie stad. We hebben um, een beller uh, met een vraag van mij, Evelien. Nee, nee, met Luc nog een keer. Goedemiddag, Evelien. Ja, heel erg. Goed. voor me. Hé, hey, uh, laat die vis maar even zitten. Ik ben wel benieuwd, Geert, wat je favoriete vakantieland is. Wat mijn favoriete vakantieland is. Mag ik vragen waar je zelf op vakantie bent geweest dit jaar? Oh, dat vind ik zo leuk ik dat je dat ook even aan mij vraagt, Geert. Uh, ik heb heel in een dag, ja, daar ben ik al wel twintig keer geweest. Daar kom ik elk jaar weer terug. Ik heb er een eigen huisje, dat is echt fantastisch. Spanje. Frankrijk. Hey, nou, ook een mooi <laughs> land. Ik hou heel erg van uh, uh, zon, uh, zee en uh, strand. Dus uh, ja, ik ben dit jaar een uh, Bonaire-vakantie geweest op de uh, Antillen. En dat is uh, geweldig. Dit keer was het uh, een, een Bonaire, zon, zee en strand. Hartstikke bedankt uh, voor je vraag, Evelien. Ja, ja, oké. we hebben. Goed, gaan we door nummer 1. En op die plek staat de SGP. Die was vandaag... Uh... <coughs> ik ben er nog. Oh, oké. Okay. Hang, hang maar op. Nee, jij moet ophangen. Nee, jij moet ophangen. Nee, jij moet ophangen. Nee, kom op, jij moet ophangen. Nee, jij moet ophangen. Hang nou hang op, kom op. Nee, jij moet ophangen. Nee, hang nou op, kom op. Nee, hang nou maar op. Jij moet ophangen, echt waar. Nee, hang jij nou op. Ah, kom op, jij moet ophangen. Oké, doei. Dat was hem. Ik heb me kapot gelachen. Soms, soms moet ik zo hard lachen... Um, dan, dan, heb ik, dan kan ik even niet meer. Het zijn vaak het dan... momenten dat er een plaat komt na ja. mijn rubriekje. Ja, dan, dan, uh... dan, dan lig ik, hang ik hier <laughs> ergens half zo onder de studio. Ja. Leuk, dan... ja. Ja. ja, heel goed. Gelukkig, ja. toch? Ja, nee, ja. Ik, ik vind... en dan zeggen mensen wel eens, moet je nou echt lachen? Ja, ik moet echt lachen. Ja, ik heb ja, er is... ook altijd heel veel zin in. Het is niet in scène gezet, hè? Nee, Hoop het is ik. niet in scène gezet. Absoluut niet. Even, natuurlijk even nog kort, ja, met dit vooral met de topics, heb je natuurlijk een hele mooie prijs gewonnen. Hoogtepuntje van het jaar wel. De Philip Bloemendaal prijs voor, wat was het nou? Creatief, zorgvuldig, effectief taalgebruik. Ja. Philip Bloemendaal is natuurlijk die man die ze dat. Zo praten die altijd. En, nou, mevrouw Bloemendaal, Philip Bloemendaal is nu overleden, mevrouw Bloemendaal die heeft een prijs in het leven geroepen sinds een jaar, of tien ongeveer, en dat wordt elke twee jaar uitgereikt. Ja. En ik heb hem Gewonnen dit jaar. We waren erbij met BNN en we waren zo trots. We ja. zijn zo trots. Ja, heel hard gejuich. Heel hard gejuich. Geert gejuich. Heel hard gejuich. Uh, begin december dan. Coco Jones. Zij trad bij ons op. Ook uh, hebben we haar leren kennen door Eric Corton. Die heeft haar een keer op de vrijdag gedraaid. En ik dacht, jeetje, wat mooi. We moeten haar hier hebben. En um, het is een moeilijke dame, schijnt het. Af en toe en dan moet je er wat te drinken geven was het verhaal, was het advies. Dus we hadden een fles whisky voor haar gekocht. Nou, dat werd een fantastisch gesprek. En wat zong ze waanzinnig mooi. Coco Jones live in de BNN Today studio. Golden Cage. I don't wanna be your full-time lover. Cause expectation leads to frustrations. And I don't want to waste time to recover. From the fights we'll have. Cause of all the things we'll say. You'll be blaming me for not acting who you want me to be And I'll be blaming you for acting like a fool Can you let me go or will you hold me hostage Like a bird in a cage I'll be spending my days growing up And not able to fly I'll be a private nightingale. I'll be crying lonely lullabies, and don't be surprised when the time comes that I dislike you for all that you are. I want to run wild and discover the greatest. Things still left unknown, and oh I, I don't wanna be held undercover. 'Cause I got something to say, yeah I got something to show you. Keeping me private will make me wanna end my own life, and I refuse to end it so cruel I need to know if you can let me go. Or will you hold me hostage like a bird in a cage? I'll be spending my days growing up and not able of a lie. I'll be a private night And nightingale crying lonely lullabies. Don't be surprised when the time comes that I dislike you for all that you are. I'm gonna spend my days growing up in a ball of a lie. I ain't gonna be a private nightingale, no, I, I won't cry. No more broken song in the world. Luc, dit was een mooi verhaal. Deze zomer hadden we een bijzondere man te gast. Zwemmer Maurice Delen. Uh, won drie medailles op de Paralympische Spelen in Londen. Maar weet daar helemaal niks meer van. Ja. Ja, die man heeft een geheugen van drie dagen. Dat komt omdat hij elf jaar geleden een hersenbloeding heeft gehad. En alles van daarna vergeet hij na drie dagen. Dus ja Zelfs als hij op zijn eigen wedstrijden terugkijkt, herinnert hij zich helemaal niks. Als ik naar mijn eigen opnames zit te kijken van mijn wedstrijd... is het alsof ik naar een hele spannende wedstrijd zit te kijken. Maar ik heb totaal niet in de gaten dat ik er zelf in lig. Dat zullen wel meer mensen hebben. Dat ze een beetje moeten vond. lachen. Ja, ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk, maar dat, nee. dat gaat vanzelf. Ik kan er zelf ook nog steeds om lachen. Dus ja? als iemand anders erover wil lachen, vind ik dat dan ook mag prima. Dat. Ja hoor, <laughs> kijk. Als het voor mij een probleem zou zijn, dan had ik dat ook al, al, al gezegd. Dan zat je hier niet ook, denk nee, ik. Nee, dan zat ik hier ook zeker niet niet zeten. Kijk, het is lastig voor mezelf. Het is uh, ook confronterend voor, me, voor mezelf. Maar ja, uh, het is nou eenmaal zo. En ik ga daar ook gewoon maar mee, mee verder. Ik bedoel, het leven hoeft er niet meer op te houden. Um, ik wil het eigenlijk hebben, Maurice, met je over je dagelijks leven. Want dat is, ja, voor mij en voor heel veel mensen, denk ik, heel raar. Jij wordt wakker. Wat, wat denk je dan? Uh, als ik wakker word uh, is eigenlijk het eerste waar ik aan denk uh, dat, ik, uh, dat ik naar mijn werk uh, moet, uh, moet gaan. Want dat zit nog in mijn systeem. En, en dat is eigenlijk iets wat, uh, wat niet weg is. Je uh, werk van elf jaar geleden voor de hersenbloeding. Van elf jaar geleden voor de, de hersenbloeding. En uh, het grappige is als ik daarover nadenk. Herinner ik ook nog echt exact de drie dagen daarvoor, de vier dagen daarvoor. Uh, waar ik in de trein heb gezeten en hoe ik naar mijn werk ben, uh, ben gegaan. Wat deed je voor werk? Ik ben optometrist en uh, geweest. Ik was uh, net van baan uh, geswitst. Ik uh, werkte overheen in, uh, in Utrecht en uh, ben overgestapt naar een bedrijf in uh, uh, Amsterdam. Maar dat kan je nu niet meer doen? Nee. Uh, ja. de, de, de, de, het werk wat ik gedaan heb uh, is aan mode onderhevig. Uh, je moet er ook redelijk bijhouden wat er aan, aan nieuwe dingen allemaal in de markt uh, te krijgen zijn. Ja. Uh, mijn kracht zat voornamelijk ook in het omgaan met uh, mijn, uh, mijn klanten. Uh, ja, als je, als je dat niet meer kan doen, het, het is te veel werk om dat... Om dat allemaal bij te houden. Ja, ja. Het, het is sowieso ja. allemaal veel werk om het, uh, om het bij uh, te houden. Uh, Wat ik... bedoel je? Ja, je kan niet alles in een computer stoppen. Uh, hoe fijn hey, want, je dat ook zou vinden? Yeah, ik bedoel... wat, wat ik me afvraag. Een groot gedeelte van wat ik doe, is natuurlijk gebaseerd op herinneringen. Hoe ik naar Hilversum rijd met de auto, ja, uh, wie mijn familie is, um, wie mijn vrienden zijn. Hoe doe jij dat? Uh, niet. Ik, ik kan uh, dit gesprek wat wij nu aan het voeren zijn... Uh, gaan vastleggen uh, in mijn computer. Uh, maar type dan, bedoel je? Ja, maar dan zou ik dat voor heel veel mensen moeten ja. gaan uh, doen. Dan zou ik dat voor mijn directe vrienden moeten doen. Dat zou ik voor uh, kennissen moeten, moeten gaan doen. En geloof me, dat, dat is echt niet meer te doen. En er is al zoveel wat ik moet onthouden, of wil onthouden... Uh, dat, uh, dat je op een gegeven moment... moet je een bepaalde grens daarin gaan, gaan zetten. Tuurlijk vind ik het belangrijk uh, dat ik weet wat mijn familie aan het doen is. Dat ik weet wat mijn broertje aan het doen is. En dat dus, typ je, je in en dat lees je elke dag of zo? Uh, dat lees ik om de twee, drie dagen, ja. ja. En dan lees je letterlijk? Letterlijk wat ik uh, daar heb neergezet. En dat is dus? Uh, nou ja, in ieder geval dat ik weet wanneer ik getrouwd ben. Uh, dat ik weet wanneer mijn dochter uh, geboren is. Uh, dat ik weet uh, uh, waarom wij verhuisd zijn naar een nieuw huis. Want ook dat weet ik niet. Als ik, als ik daar uh, waarschijnlijk uh, langdurig van weg ben geweest... is het voor mij alsof ik weer in een nieuw huis uh, terechtkom. Ongelooflijk. En uh, ja, voor de rest is het natuurlijk ook best wel belangrijk om te weten... hoe het, hoe het met je broertje of met je, met je, met je vader en je moeder uh, gaat. Dat zijn voor mij wel dingen wat ik belangrijk vind om, om vast te, te leggen. Ja. Alleen, net wat ik zeg, als daar nog meer informatie bij moet gaan komen... Ja, dan heb ik er ja, meerdere dagen voor nodig om daar doorheen uh, heen te komen. Dus je maakt niet veel nieuwe vrienden? Ik maak heel veel nieuwe vrienden. Kijk, er zijn uh, tegenwoordig uh, heel veel weer. nieuwe. <laughs> ja, maar je, hebt, je hebt tegenwoordig uh, die nieuwe socia social media. En, en uh, daar waar, waar Facebook uh, mensen gebruiken om, om dingen van hunzelf uh, op te zetten... gebruik ik Facebook weer uh, als een, een medium uh, om, om contact met mensen te vinden. En, uh, mensen en dan die, zie je het gezicht erbij. Dus dan, ja, dan zie je wij... het gezicht erbij. En dat maakt het voor mij ook een stuk makkelijker. Maar als, als wij nu Facebook vrienden worden, dan zie je het gezicht... dan nou, ken je dat over vijf dagen niet. Nee, dan zal ik er ook iets bij moeten zetten ja. van wat je doet ja. en, en wie je bent. En waarschijnlijk heb je dat in je info wel, uh, wel staan. Uh, maar, maar dan uh, weet je dat nog niet. Nee, daar weet ik dan... nog niet zo heel veel van. Dan zal ik ook actief moeten luisteren waar we het nu over gehad uh, hebben. Ja. Um, de, dat zijn de, de praktische dingen. Dat je elke dag alles weer moet opzoeken. Of één keer in een paar dagen. Maar... Um, de, Weet je ook hoe je je voelt? Hè? Dat, dat neem ik aan ligt ook aan herinneringen. Als ik nu even denk, ik ben dit weekend naar Wenen geweest. Superleuk was het. Daardoor ben ik nu vrij opgetogen en gelukkig vandaag. Um, dat is wel gerelateerd aan wat ik me herinner. Ja. Dat, hoe is dat bij jou dan? Um, ik, ik herinner natuurlijk nog wel mijn oude vakanties. Maar ik herinner me niet de nieuwe vakanties. Um, ik heb toevallig uh, net uh, een, een nieuwe reis weer, weer gepland. En uh, ja, daar ga je naartoe. En uh, daar zul je foto's uh, van, uh, van kunnen maken. Maar ja, het, uh, het emotionele gedeelte eraan uh, gaat gewoon, uh, gewoon verloren. Maar betekent dat dat jij, jouw geluksniveau of tevredenheidsniveau altijd op dezelfde lijn is? Nee, ik, ik kijk gewoon alles van dag tot dag. Ik bedoel, uh, hoe voelt een dag? Nou, de dag zoals die nu is, is gewoon goed. Ja. En daar kijk ik dan morgen nog even op, op terug. En dan laat ik het langzaam weer uh, aan me voorbij gaan. Het is wat heel veel mensen nu roepen. mindfulness en in het moment leven. Dat ja. doe jij als geen ander natuurlijk. Uh, uh, dat je kan niet anders. Haast niet anders. Nee. Nee. nee, dat klopt. Maar voor je, je, je bent getrouwd. Je hebt een dochtertje ja. van vier. Vier, ja. Um, je moet elke dag weer... Over haar lezen, denk ik. Want die, je vrouw die kende je al voor die elf jaar. Uh, uh, ja, mijn vrouw die ken ik al uh, sinds uh, 94. Dus uh, hm. daar ga ik al een tijdje mee, uh, mee rond. Maar uh. bijvoorbeeld de kinderen, de, de, dat hoor ik van mijn vrienden. Die kinderen, hebben, ze, ze leren steeds meer, worden ze steeds leuker, interessanter. Je gaat mm -hmm. misschien steeds meer van ze houden. Ja. Dat is bij jou niet zo. Uh, ja, ik denk dat ik op een andere manier van mijn eigen dochter hou. Uh, ik, ik ben heel ontzettend blij dat ze er gewoon, uh, gewoon is. En ik, ik geniet uh, ook elke dag uh, uh, ten volle van, uh, van haar. Alleen, uh, het, het moeilijke wat ik ermee heb... is dat ik geen goed contact met haar kan, kan maken... op een manier zoals iemand anders dat wel zou kunnen. Uh, als je kan terugkijken in, in de tijd... en, en je ziet het, het ontwikkelingsproces van je eigen, eigen kind... Ja, dan kan je daar naar terugkijken ja ik kan dat niet ik moet dat elke dag opnieuw uh, moet ik met haar uh, zien om te gaan en, en uh, te begrijpen waarom ze bepaalde dingen wel doet en bepaalde dingen niet doet uh, is dat doet. moeilijk ja dat is lastig waarom uh, ja, gewoonweg omdat je niet uh, uh, de diepte met haar in kan, uh, kan gaan. Het blijft oppervlakkig, wat je van, uh, van haar weet. Je probeert wel mm -hmm. zoveel mogelijk uh, daarvan vast te, te leggen. Maar ik ben behoorlijk afhankelijk van, uh, van mijn eigen vrouw... om, om te begrijpen wat, uh, wat mijn dochter wil. Maar zo is het ook het contact met je vrouw dan? Ja, maar gelukkig heb ik wel de herinnering zoals ik die vroeger met haar er, met er had. Tuurlijk um, is, het, is het moeilijk te, te accepteren dat de wereld om je heen aan het veranderen is. Terwijl je zelf gewoon stilstaat. Jij kan wel lekker ongebreideld elke drie dagen een gruwelijke ruzie met haar maken. Ja, dat zou kunnen, maar dat doe uh, ik liever niet. Ik <lacht> nee. probeer toch uh, liever de leuke dingen van het leven te bekijken... en niet uh, de, de, de negatieve en slechte dingen van Hoe het leven. Hoe komt het dat jij zo waanzinnig positief bent? Is dat een, Het is toch om krankzinnig van te worden dat je een geheugen hebt van drie dagen? Ja, dat, dat is ook krankzinnig. Dat is ook lastig. Dat is ook moeilijk. Maar ja, moet ik, moet ik daarbij stilstaan? Nee, liever niet. Ik wil gewoon kijken van wat kan ik eigenlijk nog wel? En daar wil ik mee verder. En... Um, ja, dat betekent gewoon dat je jezelf denk ik ook gewoon heb aangeleerd. Ik heb mezelf in ieder geval aangeleerd om, om elke dag op te staan... En, en, en mezelf ergens toe te zetten waar ik ook dingen mee kan, kan bereiken. En, en ik denk dat dat het positieve is wat je uit je eigen leven kan, kan halen. Tuurlijk, als ik even weer door alles heen moet... dat ik weer eh, doorheen moet gaan, dat ik een, een hersenbloeding heb gehad... dat ik daardoor een geheugenverlies heb opgelopen... en, en dat ik in een, een revalidatie heb, heb, heb gezeten... en dat ik mijn eigen werk niet meer kan, kan doen... Is erg vervelend allemaal. Uh, en dat is ook erg moeilijk om daar elke keer weer ja. mee geconfronteerd te worden. Maar daarna moet je het afsluiten en moet je gewoon weer verder. Ja, wat een verhaal, hè? Ja, ik heb er wel een probleem nu. Uh, want uh, uh, ik, had, ik, ik heb na, na het interview wat jij met hem had... nog even met hem nagebabbeld en uh, uh, nou, handgegeven. En toen heeft hij mij die avond nog uh, een uh, vriendverzoek gedaan op Facebook. Alleen dat had ik niet gezien. Dus daar kwam ik pas een week later achter... Toen dacht ik, oh verrek. Maar toen dacht ik ineens, ja, als ik nu ga accepteren... <laughs> nee, dan denk ik, is het... wow, waar komt hij eens vandaan? Wie is dat? En ik, ja, moet ik hem nou wel of niet accepteren? Nee, nou, nu, ja, wat... je maakt hem helemaal van streken. Ja, toch? Dan zit er ineens iemand die hij niet kent in ja. zijn timeline. Ja, ja. Je, wordt helemaal, je wordt helemaal gillend gek natuurlijk. Ja, dus, ja, ik denk dat ik het toch maar niet doe. Maar ik vind het wel jammer. Wat een verhaal is dat. Maurice Delen was dat. Uh, je luistert natuurlijk naar BNN Today op Radio 1. Wij kijken terug op de mooiste en de meest interessante en, en de bizarste gesprekken van 2012 hier in BNN Today. En dat doen we met een glaasje prosecco. Nou, dat gaat aardig goed ja, met die fles en wat met uh, lekkere oliebollen hier. Uh, we hebben de pareltjes van 2012 hebben we opgevist. En één van die pareltjes vond ik toch wel het gesprek met Arjan Penders en Peter de Vries. Zij waren er als eerste bij toen Pim Fortuyn tien jaar geleden vermoord werd. Het was uh, een indrukwekkend verhaal. Maar mijn moeder was toen een jaar, jaar ervoor overleden. En uh, ik weet nog wel dat ik toen tegen hem zei: van ja, uh, ja, het is echt heel erg wat hier uh, echt, echt. Want ja, je wilt het natuurlijk met mensen delen. Maar het is wel minder erg dan mama hoor. Oftewel, ja, het is een heel, hele rare reactie. Je zit in zo'n zo rollercoaster. Ja, en we hebben ook de mooiste live optredens in BNTD <laughs> uitgezocht. Bijvoorbeeld ah. uh, de plaats waar Willemijn echt continu bij aan het huilen is. Echt heel te gek van. Ze weer er een traan de tranen in de ogen. Orlando, zo heet ze. En die maakte een prachtig liedje, speelde ze bij ons in BNN Today. Dat zo meteen. Allerlei moois ook te vinden natuurlijk op onze Facebookpagina. Facebook.com slash BNN Today. En als je er dan toch bent, dan uh, moet je gewoon even ons liken. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Jolande Sap, die uh, dacht dat haar positie als lijsttrekker van GroenLinks zeker was... in aanloop naar de verkiezingen. Iedereen kent het verhaal, niets bleek minder waar. Daar was in één keer ene Tovik Dibi... die begin mei voor opschudding zorgde door zich ook kandidaat te stellen. Nou, dat leverde hem behoorlijk wat kritiek op, hè, van binnen en buiten mm -hmm. de partij. Wow, ja. En hij stond er eigenlijk nogal alleen voor, Tovik Dibi. En ik vroeg hem of hij zich ook alleen voelde. Nee, ik ben niet alleen. Um, ik heb wel zelf dit besluit genomen, wetende dat... Um niet iedereen er misschien op zat te wachten... of dat mensen moesten wennen aan het idee van... oeh ook bij GroenLinks gaat een strijd ontstaan tussen kandidaten. Maar wie staat er dan dat... achter je? Dat moet de komende tijd gezien worden. Ik bedoel, de leden gaan uiteindelijk bepalen of ik het wel of niet moet worden. Even een paar fragmenten. Um... Ja. van de reacties van deze week. Dibi, kom op man, dat is al veel te licht voor een lijstlekkerschap. Als Dibi ergens binnenkomt, ja, dan ontstaat er energie. En dat is natuurlijk een heel andere werkelijkheid. kan ik me ook voorstellen in zo'n fractie. Ik zag Tovic Divi ineens zoals hij was. Ik zag ineens zonder één vooroordeel de ware mens Tovic luisterde En ik luisterde werkelijk naar de inhoud en de betekenis van zijn woorden jongen, jongen, wat een irritant keregier is dit eigenlijk. <laughs> nou natuurlijk, ja, die er die, die waren nog veel meer reacties. Ook ja. mooie, ook slechte. En dit was natuurlijk misschien ja. een beetje flauw. Maar er nee, was veel kritiek. Um, dat is niet leuk, lijkt mij. Nee, nee weet je, ik krijg dagelijks... Uh, moet je misschien mijn timeline op Twitter uh, maar zien... Um, ook kritiek... Um, ik weeg dat al, altijd ook wel. Hoor. Ik, ik probeer wel te kijken, van, zit er ergens een kern van waarheid in? Um, uh, of is het echt allemaal volslagen onzin? En ik heb ook wel geluisterd de afgelopen dagen naar, naar de kern van de kritiek. Ik ben er niet van onder de indruk. De meeste kritiek uh, is, hij is te licht. Te licht om ja, luistrekker te zijn. Ja, dat is. Uh, je kan ervoor kiezen inderdaad om de standaard lijsttrekkers te hebben die we gewend zijn. Dat zijn wat oudere mannen vooral. En die gaan zeggen, de economie is heel belangrijk. En mensen maken zich zorgen over hun baan. Dat ben ik niet. Dat klopt. En als dat gezien wordt als licht, dan vind ik dat geen probleem. Maar mensen zeiden ook dat ik te licht was in 2006. En ik heb... Iedereen de mond gesnoerd, want wat je ook kan vinden van hoe, hoe ik politiek bedrijf of wat dan ook, ben wel een relevant kamerlid geweest en um, ik heb mijn partij denk ik ook wel het afgelopen jaar een dienst bewezen en ook afgaand op heel veel mensen die me aanspreken, wel iets van inspiratie bij heel veel mensen in het nieuwe Nederland zeg maar. Dat is waarom ik dit doe. Ik denk dat dit voor GroenLinks goed is. Ik denk dat Nederland behoefte heeft aan iets anders dan die zogenaamde zwaargewichten waar iedereen altijd over klaagt. En nu komt er iemand anders die het op een andere manier wil doen. en die een andere analyse heeft van waar, waar het over zou moeten gaan. en dan raken mensen daar toch ongemak, uh, ongemakkelijk van. Weet je, alleen al die ongemak zou een reden moeten zijn. om te zeggen: hier ben ik en dit wil ik. Ik laat hem stil te vallen, want dit is de ja. eerste keer dat ik je heel bevlogen hoor. Ja, ik merk dat, dat, dat het nu ook echt uitkomt, ja. Ja. Zo moet het klinken, Zo moet het klinken. Nou ja, dat verwachtingspatroon wat mensen hebben op basis van hoe je eruit ziet, hoe oud je bent. Of, dat is zo'n belemmering voor heel veel mensen om um, iets te willen veranderen. Dat is wat ik wil proberen uit te dragen. Dat is, als je iets wil veranderen, sta dan op en wees niet bang. Ja, nou ja, die bevlogenheid, we weten hoe het afliep, heeft hem uh, uiteindelijk niet ver gebracht. Uh, hij verloor natuurlijk het, de strijd om het lijsttrekkerschap, kreeg maar 12% van de stemmen. Uiteindelijk verloor GroenLinks bij de uh, Kamerverkiezingen ook enorm, staan nu op vier zetels. En uh, Toviks laatste dag was, uh, in de Kamer was 20 september. Het NOS Journaal, nu van half tien. Radio 1, het NOS Journaal. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast van GroenLinks zijn al 70.000 klachten binnengekomen. Gisteren stond de teller nog op 50.000. Veel klachten gaan over gevaarlijke situaties, schade, herrie en huisdieren die van slag raken. Sinds vanochtend 10 uur mag een vuurwerk worden afgestoken en dat mag tot 2 uur vannacht. President Obama zegt dat er in het congres vooruitgang is geboekt bij het vinden van een oplossing voor het begrotingstekort. Op een persconferentie, zo'n tien uur voor het verlopen van de deadline, zei Obama... We zijn er nog niet, maar een akkoord over de begroting is in zicht. Volgens berichten is er nagenoeg overeenstemming over de salarisgrens... waarboven de belastingen omhoog gaan. Na een wilde achtervolging tussen Schiphol en Amsterdam... is een illegale taxichauffeur opgepakt. Bij een poging de man van 53 uit Almere aan te houden... reed hij een marechaussee aan en ging hij er met hoge snelheid vandoor. De passagiers zaten nog achterin... De taxichauffeur werd uiteindelijk in Amsterdam gearresteerd. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Hier in PNN Today blikken wij vandaag terug op de mooiste gesprekken en de mooiste reportages van 2012. Bijvoorbeeld Peter de Vries en Arjan Penders Die stonden op 6 mei 2002 naast het lichaam van de vermoorde Pim Fortuyn als eerste twee. En dit jaar was het natuurlijk tien jaar geleden en keken ze met ons terug. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, en er waren ook wat meer trivialere zaken. Bijvoorbeeld de, de nieuwe cultheld die we hebben gekregen. Herman de Scherman. Ja. Zo meteen meer van hem. En onze Joris Kreugel, die had ook weer een paar hele mooie, die ging uh, bijvoorbeeld naar Jan Smit. Jan Smit had net zijn biografie geschreven en Joris die vroeg waarom er geen foto van zijn ex jolanten in staat. Ik zie helemaal nergens Jolanten. en ik, dan kijk ik niet zo graag naar. Heb je niet een foto je? Foto? Nou, laten we geen inkt verspillen. Oh, oh, oh, oh. <laughs> wow. Ja, zo kan die ook zijn. Um, en we hadden prachtige live muziek. We hebben net al wat dingen laten horen. We hadden ook de Kick. En de Kick, ja, dat is natuurlijk een beetje de Beatles in hun beginjaren, maar dan met een Rotterdamse accent. Ze braken door met die ene hit: de naam van Luxvrouw. Ja. En uh, wij hielden allemaal enorm van ze. We houden nog steeds van ze. Live waren ze in een studio met Simone. 1, twee, drie. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Simone, Simone.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 Simone, Simone. Simone, Simone. Hey! Simone, Simone. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Onze verslaggever Joris Kreugel die is natuurlijk weer het hele jaar op pad geweest. En die heeft hele, heel wat mooie reportages gemaakt. Onder andere was hij naar Jan Smit... Hij sprak de, de zanger bij de presentatie van zijn biografie. En toen ging het over uh, Jolante en toen kwam er eigenlijk uit... dat, dat Jan niet zo heel <laughs> veel waardering meer heeft voor zijn voormalige liefje. Jan Smit, je biografie is uit het geheim van de Smit. Welke vraag is nou ook meest gesteld?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 Je hebt er gewoon gelijk. Hoogtepunt of titel, we zullen we mee beginnen.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 Je begint in de al bij, bij de radiostations. Daarna ga je door naar uh, signeersessies. En dan s'avonds nog twee, drie optredens elke dag. Dat is lopend. En dat bleek ook. Want mijn stem ging ook finaal aan rot. Daar leer je wel van. Maar dat is wel absoluut een dieptepunt. Maar stopt het ook op een gegeven moment nu niet meer? Je biografie is er. Ja, maar dit is de eerste vijftien jaar. Ja, wanneer komt de volgende dan uit? Over vijftien jaar. Oh, nog op... één vraag in het hele boek. Ja. Ik zie helemaal nergens Jolant. En dan kijk ik, ik altijd ik zo toe? graag naar. Nou. Heb je niet? Oh, foto bedoel. Foto? Nou, laten we geen inkt verspillen. Wat een, uh, een eikeltje, als je dat zo... Dat is een hele, wat, wat een uh, held is ja, het zo. Ja, ja, ja, ook. Ja, het is net hoe je het tegenaan <laughs> ja. kijkt natuurlijk. Ja. Dus ik het het nog moeten nemen voor je landen. dat is ook wat. Hij, hij speelt nu trouwens in een film, Het Bombardement, zo heet die film. En uh, ja. je kunt hem bekijken bijvoorbeeld morgen op 1 e januari. Als je echt niks beters te doen hebt, dan kan dat. Juist. Zo, heb ik dat ook weer even rechtgetrokken. De dag uh, na de verkiezingen hadden we er een nieuwe cultheld bij. Um, je weet het, de man die met één enkele vingerbeweging... Hele, ja, hele, hele gezinnen aan zich gekluisterd wist, iedereen zat voor de buis... en de man die met, met zijn stemvuur een, een haardvuur kan aansteken... En dan hebben we het natuurlijk maar over één iemand, Herman van der Zand... oftewel Herman de Scherman, wij maakten een ode aan hem. Er is een uitslag, Herman. Ja, er is een uitslag, ja. ja de peiling is mooi, uh, polls, exit polls, zo uh, prima. Maar wij hebben natuurlijk harde cijfers nodig. En die krijgen we. Maar dan kan burgemeester Stelling Stellinga. En uh, die is de burgemeester van het Knippertar. Gefeliciteerd daar op Schier. Ik heb begrepen dat de gemeenteambtenaren een speciaal spijkerbroek hadden aangetrokken. Vandaag om over de grond te kruipen. Al de kiesbiljetten bij elkaar te halen. De SGP 0,4 gaat naar 5,8. Ik denk dat uh, ja, een heel gezin uit de Veluwe op vakantie is. Ik, dit, ik, ik kan het anders niet verklaren. Van 0,4 naar uh, 5,8. Uh, het zou kunnen. We hebben Schierwonneco gehad. Roosendaal. Herman schiet binnen met ja, Vlieland. Vlieland. Ja, ik een... oh. verklapt het dan. Ja, sorry. ja. Dat zou Dat niet meer doen. Nee, dat geeft niks hoor. En... Uh, dat is Henkie, uh, 1,3% voor 50. Hé, hey, kijk eens aan. Daar hebben we de uh, Piratenpartij. 50. Plus, daar is Henkie weer. Daar is Henkie weer. Daar is Henkie weer. Deze partijen. Uh, ja, nou ja. <lacht> en dan hang ik mijn scherm. En dan haal ik mijn scherm ermee op. Rob, op, iemand. Help Nu <lacht> Nou, het over Lienburg gaat. Ga je nog een keer proberen? Nee. Nee, het niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Straks. Goed, gaan we zo verder. Hij doet het, want uh, we moesten even wat uh, dingen aan elkaar knopen aan de achterkant. Uh, rook kwam uit de processor, maar we gaan vrolijk door. Ja. Het kan nog een lange avond worden. En dat was hem. Ik hou. Van Herman de Scherman. Ja. Herman van de Zand. En je hebt uh, dus Herman de Scherman. En uh, dat deed hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Van die welke verkiezingen waren dit? Uh, dit waren de, de, dit de, de gewoon de, normale verkiezingen. Ja, de, de, de kamerverkiezingen. En, ja. Uh, uh, maar je had ook nog de Amerikaanse verkiezingen. Ja. En, uh, uh, de Amerikaanse verkiezingen. Ja. en toen kon Herman niet, want Herman was volgens mij in de Melkweg uh, was hij, uh, bezig met een presentatie. En dus deed Astrid Kersboom de. Uh, het scherm van Herman. En uh, zoals bedoel, Herman, de Herman de Scherman is, Herman de Scherman gaan heten op, uh, op uh, Twitter. Hoe denk jij dat Astrid Kerstboom is gaan heten <laughs> tijdens die avond? Ze deed het best oké, okay, trouwens. Het is niet echt. Uh, wat denk je? Ik weet het niet meer. Touch Astrid. <laughs> touch. Als in touchscreen. <laughs> ik vond het zo prachtig. Ik had zat, ik zat niet te kijken. We hadden natuurlijk uitzending op Radio 1. Ja. Maar ik zat te kijken op Twitter en ik dacht, oh, touch Astrid. Oh, touch dat, dat is natuurlijk dat scherm. <laughs> Als je er niet bij bent, dan denk je: wat is dit toch, joh? Ah, het is heel leuk. Ja, het was mooi. Het was en Herman is ook zo'n schatje. Ja, ook zeker ja, goed. Herman de Scherman. En hij wordt dat natuurlijk even nog mooi om te melden. Hij wordt getipt als de vervanger van Mart Smeets hè? in de avondetappe. Ja, maar dan zegt hij zelf volgens nee, mij. Als je hij, het aan hem vraagt, hij, dan zegt hij: Nou, weet ik niks van. Nee, hij weet er niks van. Hij is ook nee, wordt er niks van. Maar dat zou, wij hadden het er net even over. Ik denk dat het een waardige opvolger is. Ik denk het ook. Absoluut. Ik zou kijken. Ach. We hadden weer zulke mooie live muziek. Oh, je denk. gaat huilen? Ja, ja. ja, ik had twee huilmomentjes. Coco Jones ja. en op een andere vrijdag, de vrijdagavondshow... dan nam uh, Erik weer zijn prachtige platen mee. En ik nam een nieuw bandje mee, Orlando. Een heel verhaal natuurlijk, blablabla. En ik dacht, ja, het zal wel... Uh, me meestal, nou, heel vaak neemt Erik natuurlijk takkenherrie mee... en hij zet het aan. <laughs> nou, man. Oh, ik was echt een beetje waar. Uh, Dirk Veenstra moest huilen bij... Um, Greg Holden? Bij Craig Holden moest ik hier... Bijgelden een heel klein traantje. Haar stem is zo, zo warm, zo mooi. Ja. Ja, het duurde nog lang voordat ze er kwam dan uiteindelijk bij ons in de studio. Ja. Volgens mij heeft het nog wel een maand voor drie geduurd. Ja, ja. Het ja. moest even. Het was een nieuw band natuurlijk. Ja, dus je, nieuw je moest band. ook wat mensen verzamelen om uw hout te kunnen spelen. En, nou, inderdaad. En Eric Corton die volgt haar nu, die maakt een documentaire over haar, dus heeft het daar ook druk mee. En uiteindelijk kwam ze bij ons Orlando live in de studio met You Might Not. Let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 Dit jaar, Luc. Um, in deze mei was het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Mm -hmm. Vlak natuurlijk nadat hij net uh, dat interview had gegeven bij Rutte Wild op 3FM. En wij spraken met, met Arjan Penders, tegenwoordig onze baas bij BNN, eindredacteur. En hij regisseerde toen de uitzending van Rutte Wild. En we spraken met Peter de Vries, was toen aan het werk op de nieuwsredactie. En die twee mannen waren als eerste bij Fortuyn toen het allemaal net was gebeurd. Dus het was een, een heel heftig gesprek. Een van de mooiste gesprekken misschien wel dit jaar, vond ik. Um, we beginnen het gesprek op het moment dat Fortuin net het 3FM-gebouw heeft verlaten. Uh, toen ging je naar buiten en ik stond binnen nog wat na te praten met Jeroen Kijk in de vechten. Uh, en we keken ze half naar buiten en ineens... Leek het alsof hij... Die... Er kwam iemand op hem afgerend. want wij dachten nog, van, nou, dat zal wel een fan zijn. Of uh, iemand die een handtekening wil. En je ziet hem zo heel erg raar bewegen. Wij dachten, nou, die wordt in elkaar getrapt. Want je en... ziet hem zo achterover slaan ja, of zo? Ja, ja, je zag hem zo heel raar schokken. En uh, Fortuin. en je hoorde natuurlijk net wel weer terug in die fragmenten. Hij klinkt natuurlijk, en ik durf dat als homo best een beetje te zeggen over een andere uh, homo. <lacht> hij klinkt best een beetje nicht terug. Hij was best wel theatraal. En hij viel ook echt heel theatraal uh, op de grond echt achter erover, maar ook zijn benen klapten dubbel. En eh, het eerste wat ik ook tegen Jeroen zei, Jeroen Kijk in die vecht is van, shit, dat hij in elkaar wordt geslagen, prima, hij moet het normaal doen, straks dan breekt hij nog wat. <laughs> en ja, echt heel raar. En toen uh, we dachten dat hij in elkaar werd geslagen. Toen ben ik, als het klinkt nu heel haftig, uh, naar buiten gerend. Er waren van die schuifdeuren. En uh, ik dacht van, ik ga hem achterna, want uh, dat flik je niet. Is, hè, dat is onze gast. Uh, die, uh, die laat je met rust. En uh, toen liep ik naar buiten. En het was wel even nog, weet ik veel, seconden of dertig lopen. Uh, toen was Volker tenminste op de, op de vlucht geslagen. En Ruud, die Ruud de Wild die kwam toen net aangelopen die viel in mijn arm en toen was mijn hele heldhaftige idee... om achter hem aan te rennen maar natuurlijk meteen als sneeuw voor de zon verdwenen. Want jij zag Focus van de G, die zag je? Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja, ja. En die, die is dus terwijl ik naar buiten diep uh, weggerend. En op het moment dat ik buiten kom, toen viel Ruud in mijn armen. Toen heb ik hem in binnen genomen een... Uh, aan een tafeltje gezet. En uh, ja, wat moet je dan doen? Je, dat, dat weet je niet. Uh, we, niks. Uh, we waren echt in shock. Maar echt letterlijk in shock. Maar jij, jij, jij komt met Ruud de Wil naar binnen. Jij bent natuurlijk radioman. Denk je dan, er moet meteen iemand bij, er moet een verslaggever bij? Volgens mij ben ik na, weet ik veel, twintig, dertig seconden ben ik uh, naar de nieuwsredactie ge gelopen. De, de, de redactie van 3FM Nieuws, die zat toen aan het einde van de gang. Dus die hadden geen uitzicht op die parkeerplaats. Dus ik, ik riep tegen de, de collega's in het algemeen. en de verslaggevers in het bijzonder. Uh, ze hebben er neergeschoten. Ze hebben een Jullie moeten nu, band, nu de band recorden. je Jullie moeten nu een, een reportage gaan maken. En, maar ja, Peter die zat dus op de nieuwsredactie. die, uh, die leek mij niet echt te geloven toen. Nee, Peter? Nou, hij kwam aangerend. en uh, de, uh, die, die ja, gangen... We hadden wel meer geintjes uit met elkaar. Ja, daarom niet, maar, maar de, de, de, uh, de strekking was wel duidelijk. Hij kwam aangerend als een, als een buffel. En uh, uh, het was lawaai, het was paniek in zijn stem. En ik keek in zijn ogen toen hij zei, uh, uh, snel recorden nu. Dat waren zijn letterlijke woorden. Uh, Pim Fortuyn is neergeschoten. Dus hij liep naar binnen en ik had die dag een verslaggeversdienst uh, gehad. Dus mijn record lag, lag startklaar op, de, op, de, op mijn bureau. En die heb ik gepakt. En ik ben uh, uh, meteen... Uh, de, uh, uh, hij kwam binnen en ik liep naar buiten. En die gang door. En nog uh, die gang door. En ondertussen mijn koptelefoon opzetten. En mijn microfoon pakken en dat apparaat aanzetten. En uh, uh, ik kom bij de, bij, de, bij de... Ik zie ondertussen zie ik Ruud helemaal in tranen. En andere mensen helemaal oversturen. En ik denk doorrennen, doorrennen. En hij liep inmiddels al. Dus dat staat allemaal op band. En... Uh, uh, dan kom je op de parkeerplaats. Ja, en daar heb je opnames gemaakt en daar hebben we fragment van. Luister even mee. Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh. Hier op de parkeerplaats van uh, Radio 3, terwijl de ster loopt. Twee minuten, drie minuten nadat het programma is afgelopen, uh, ligt hier. Uh, Pim Fortuyn. Er is uh, niks meer te zien. Ik zie uh, niemand, niemand meer... ...weglopen. Of er is niks te zien. Pim ligt hier. Nergens aankomen jongens, nergens aankomen. Hij ligt uh, op de parkeerplaats... ...van uh, Radio 3. Met zijn uh, ogen... Half open. Hij leeft nog wel. Hij ademt. Heel schokkerig. Ja. Moeten we wat doen? Wat moeten we wat doen? Ja, super heftig dit. Ja. Hoe, hoe, als je dit hoort, wat denk je dan? Veel kwetsbaarder dan dit ben ik denk ik nooit meer geweest op de radio. En uh, ja, dit, dit doet. Want dit, je hoort iemand die, in totale, die echt in paniek is. Die ja. echt in nood is. En, en, en die. Uh... Jij stond er ook alleen, toch? Er ja. was helemaal niemand, hè? Geen uh, beveiliging, in... dus echt niemand. Ik zag niemand, helemaal niemand. Behalve daar in het midden uh, uh, Fortuin liggen. En uh, hij ademde. Uh, dat kon ik zien met een totaal verkeerde ademhaling namelijk heel erg hoog. En dat ging dusdanig. Uh, uh, schokkerig en, en heftig, dat, het, nou, dat was gewoon niet, niet, niet gezond. Bovendien had ik gehoord dat hij was neergeschoten... en dat, dat zag ik met mijn eigen ja. ogen dat het zo was. Je, je bent natuurlijk verslaggever, maar je, je bent ook getuige van een moord. Denk, wat denk je dan? Ik moet iemand helpen? Of? Ik wist helemaal niet meer. wat Ik dat, Ik weet alleen dat ik in, in, totaal in paniek was. Heb jij je nooit schuldig gevoeld dat je niet bent gaan helpen? Ja. dat je daar Achteraf wel, ja. ja. ja. ja. Ik, ik wist echt op dat moment echt niet. En ik was echt hardop aan het denken... terwijl ik eh, in de microfoon aan het stamelen was van... Wat moeten we eigenlijk doen? Ik, de 1-1-2 bellen, het is geen seconde in me opgekomen. Ja. Je hoort letterlijk jou denken. Je zegt, ja. wat moet ik doen, wat moet ik doen? Ja, maar ik, ik, ik wist het ook echt niet. Ik wist het echt niet. Wat deed je toen? Ik stond daar en ik uh, durfde eigenlijk niet naar hem toe te gaan. Um, uh, omdat daar... Um, ik met mijn microfoon wandel. En dat vond ik toch een soort van... Ja, Ik, ik was dus wel mijn microfoon naar buiten gegaan. en De, de band uh, liep ook en ik was gewoon aan het praten. Maar ik had toch wel een soort van... Um, schaamte, ik weet niet, een bepaalde grens die ik toch niet over durf te gaan om bij hem te gaan zitten. Want ja, dat geluid zou ook. Maar hij zou ook maar zo, dat zou ook maar zo opgenomen kunnen worden. Dus, dus dat Daar heb dacht je wel actief over na. Daar dacht ik wel over na. En, en tegelijkertijd dacht ik ook: van ja, maar er moet ook iemand eigenlijk bij hem gaan zitten. Want daar gaat wel uh, daar gaat, hem, daar gaat iemand dood. Dat ja. was vrij duidelijk. En dat wist je ook toen je hem zag, Peter. Ja, ja dat was duidelijk. Ja. Toen ik bij hem kwam, lag er nog niet zoveel bloed. En uh, uh, je bent. Je gaat toch ook kijken. Je gaat kijken wat daar gebeurt. En hij leefde dus nog. Maar het was volkomen duidelijk. Iemand krijgt een andere gelaatskleur. Je ziet de ogen. Die ogen van hem, dat zal ik ook nooit vergeten. Die ogen, die zochten iets, maar die vonden niets. Die gingen alle kanten uit. En die, die waren ook heel heftig aan het knipperen. Hij was heel, dus ja, er was, er was ja, alsof een computer op, op, op, op hol slaat, op tilt slaat. Dat is eigenlijk een beetje waar het mij wel een beetje aan doet denken. Dat er gewoon iets gebeurde wat... Uh, ik heb daar later, omdat ik daar heel veel nou last... maar ja, ik had er wel last van. Toen ben ik eens gaan praten met mensen die daar echt verstand van hebben... die medisch onderlegden. En ik zei, ja, dit is de situatie. En ik ben daar en ik voel me daar schuldig over. En wat moet je daar... Wat, wat gebeurt er nou fysiek met iemand die dan... Nou, het is, eigenlijk is iemand dan gewoon al dood. Dus dat was voor mij iets van troost. Ja. Dan op een gegeven moment is het drie kwartier verder... Um. Na, nadat het in het begin gebeurd is. Uh, het is kwart voor zeven. De hulpverleners, wat je net zegt, Arjen, die, niemand kan iets meer doen. Het is echt klaar. En dan neem jij dit op, Eten. Het is uh, kwart voor zeven geweest. Ik zie een uh, meter of... staan meter of vijftien van de plaats... waar op dit moment uh, iedereen wegloopt... bij Pim Fortuyn of wegloopt. Alles wegtrekt. Apparaten op, die waren aangesloten... Dan worden weer ontmanteld. Van het lichaam afgehaald. Er ligt... Uh, lang uit op uh, het parkeerterrein van Radio 3. En ze zijn constant bezig geweest met het reanimeren van uh, Wim Fortuyn. En uh, nu uh, ruim uh, drie kwartier na de aanslag wordt alles opgeruimd. Het ziet eruit nou dat uh, Wim Fortuyn is overleden. Ja, dit, ik weet, ik heb dit nooit weer gehoord. Dit hoor ik nee. echt voor het eerst weer. Ja, dit wist ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik wist wel dat ik uh, na die tijd ben doorgaan uh, met opnemen. En uh, ik ben zelfs nog uh, op een gegeven moment bij de slagboom gaan staan. Omdat ik dacht, ja, straks komen al van die... Het mediapark. Van het mediapark? het mediapark, want straks komen al die hulptroepen. En ja, uh, met dat pasje van mij krijg ik in ieder geval al die mensen binnen. Dus ja, laat ik maar iets gaan doen. Dus ik ben uh, dat soort dingen gaan doen, ja. bij zo'n slagboom gaan staan. Dus is het pasje er maar doorheen en die mensen binnen laten. Okay. En, en, en dan op een gegeven moment is het avond en dan ga je naar huis. en Dan zit je in de auto en dan, dan, dan bel je... Nou, wij, mochten, wij mochten niet weg. dus dat was, dat was, wij, wij zijn daar op een, uh, op een plek waar iets gebeurd is, waar iets heftigs gebeurd is... en dan komen de mensen in pakken en dan, dan wordt er gewoon beslag gelegd... op dat wat, uh, wat daar gebeurd is. En daar stonden ook onze auto's. Dus wij mochten niet weg en we hebben daar de hele avond uh, gezeten. We hebben radio gemaakt, uh, zo goed en zo kwaad als dat ging. Dat werkt ook wel redelijk therapeutisch eigenlijk. En... Um, toen werden we opgehaald. Mijn, mijn vrouw heeft mij opgehaald. En, uh... Wil je nog een beetje water? Nee. Um. Of zal ik nog even wat vertellen? Ja, graag. Ik zit in die auto. Zal ik maar gewoon even verder vertellen? Ja, doe maar. Ja. Uh, ik weet nog wel dat ik vooral heel erg bang was. Uh, want op een gegeven moment ga je je realiseren wat er is gebeurd. En ja, niemand wist precies wat er, nou, hè, wat er nou achter zat. En Ik weet nog wel dat ik thuis ook voor de deur uit, uit de auto stapte en, en, uh, en naar binnen liep. En dat ik zo heel schichtig zo om me heen heb gekeken. En dat heeft echt nog wel een paar dagen geduurd. En de dagen daarna, toen kwam er bij mij heel veel woede gewoon over wat er was gebeurd. Ik weet niet of jij dat ook had, Peter? Ja, het is een, een heftige gebeurtenis. En wat ik, met name, ik schoot vol omdat ik in die auto zat en ik werd opgehaald. En mijn vader belde mij. En die vertelde mij, want mijn ouders waren erg. erg, erg uh, ja, wat, wat is er gebeurd, jongen? En uh, nou, toen had hij me dus gehoord op de radio. En toen hij dat zei, ja, toen, toen brak ik. Ik was echt. Ik was, alles kwam eruit uh, toen. En dat weet ik nog zo goed. Maar dat kwam ook omdat ik. Ik had met een telefoon en wij, liepen, wij reden naar buiten, het Mediapark af. En toen pas kregen wij in de gaten wat er in Nederland was gebeurd omdat namelijk buiten die hekken van het Mediapark zich iets afspeelde... wat ik ook nooit zal vergeten. Namelijk een, een zee van bloemen en mensen die boos waren. En een, een totale, uh, ja, absurde situatie. En toen gingen wij door die, door die poort en ik zie die mensen. En toen, dat, dat, echt, dat kwam echt zo, bam, in, my, in, in your face uh, kwam dat binnen toen. Ja, dat was echt heftig. En mijn vader aan de telefoon. He, dat ik, ja, ik brak. Ik, ik was echt... Um... Maar later ook nog, ik geloof dat wij in al die... Uh, t, al die tijd met elkaar in, in, in, in een paar dagen tijd... nog nooit zoveel met elkaar gejankt hebben als, uh, als toen. Tja. Dat was echt... Ja, als je op je werk kwam, dan viel altijd wel iemand ja. huilend in je armen. Ja, ja. ja echt de, van, van, van, van de schoonmaker tot de zenderbaas en iedereen daartussenin. Ja. En ik, ik zag wel verpand dat Peter zegt dat zijn vader uh, toen sprak. Dat had ik namelijk ook. Ik heb mijn vader toen heel snel gebeld. Ik denk binnen een half uur of zo... Ik geloof dat hij het net had gehoord of nog net niet. Maar mijn moeder was toen een jaar daarvoor overleden. En uh, ik weet nog wel dat ik toen tegen hem zei van... Ja, uh, ja, het is echt heel erg wat hier echte, uh, echte... Echt, ja, je wilt het natuurlijk met mensen delen. Maar het is wel minder erg dan mama, hoor. Oftewel, ja, dat is een heel, hele rare reactie. Je zit in zo'n zo rollercoaster... Heftig verhaal van Peter de Vries en Arjan Penders. Arjan Penders, onze baas inmiddels bij BNN. En het, het gebeurt me regelmatig dat ik over het Mediapark loop. Ja. Dat er iemand naar me toe komt en zegt... Uh, ken je hier de weg? Weet jij de plek waar ja. Fortuin vermoord is? Ja, laatst nog een keer. En huh. zeg ik, ja, je kan daar nu niet meer echt komen. Want er staat nu beeld en geluid. Maar daar ongeveer, en er ligt wel ergens een plakkette ook. Ja, ja, het is wel heel raar. Want het is waar vroeger dan dat, uh, dat gebouwtje stond waar de studio's zaten... dat is nu helemaal weg. Ja. Dus het is nu eigenlijk ja, een soort pakket. Plaats, ja, dat was het natuurlijk ook al wel. Maar het is een heel raar plekje. Je kunt er niet meer echt naartoe. Er staat niet een beeldje of zo natuurlijk. Nee. Ja, er staat één plakkaatje in de grond. Ja. ja, dat is het. Dan heel apart. Mooi verhaal was het. Ja. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Luc, we zijn er alweer bijna uit, jongen. Ja, nou, de fles is ook bijna op, dus het komt goed uit. Ja, nou, laat ze een beetje. Uh, een klein een beetje, beetje nog, zeker wel. Ik, uh, dan vertel ik ook even wat we morgen doen. Morgen is er op 1 januari een speciale uitzending... Met Omroep Max. Dat leek ons wel eens een keertje leuk. We blikken vooruit op 2013. Uh, we zetten dan een oudje en een nieuwtje bij elkaar. Bijvoorbeeld Xaviera Hollander en Rob Wijnberg. Samen een heel uur lang. Um, wie komt er nog meer? Jan Ter Lauw komt onder andere. Dennis Wiersma van FNV Jong. Um, wordt een echt een hele mooie uitzending. Van 8 tot 11 morgenavond, dus 1 januari. Luc. Proost het maar hè? Jongen. Op, uh... Het was een prachtig jaar. Zeker. En het wordt een nog een veel mooier jaar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 Reserveer ctickets.nl. Dit is Radio 1.